33 overlevenden van de massamoord op het eilandje Utoya zijn verkiesbaar voor een parlementszetel. Ze zijn lid van de Sociaaldemocratische Partij die jaarlijks op Utoya een jeugdkamp organiseerde. Nederlandse officieren hebben steeds minder vertrouwen in het beleid van minister Hennis Plasgaard. In een opiniestuk in Trouw schrijft generaalmajoor buitendienst De Jonge dat er een onwerkbare situatie ontstaat door de bezuinigingen en het gebrek aan visie bij de minister. Het is opmerkelijk dat hoge militairen zo openlijk kritiek leveren op de minister.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 Dit is Henny van Pedegem, CFM Zandvoort en ik spreek vandaag met Hans Senft van de dierenwinkel van Zandvoort. En uh, ja Hans, vertel eens, uh, wanneer ben je begonnen met de eerste dierenwinkel? De eerste dierenwinkels zijn we begonnen in 1996, denk ik. Ja, in Amsterdam. Ja, dat was de allereerste. En hoe, uh, hoe was je er ook zo op gekomen? Nou, dat is een, een, een heel raar verhaal. Ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden. Maar uh, ik had in die tijd een sigarenwinkel en een, uh, een dochter met een kleurstofallergie. En in een gesprek, en een huis vol met dieren. En in een gesprek met uh, een klant over het probleem met mijn kind kwam het woord uh, kleurstofallergie naar voren. En we zijn ons daarin gaan verdiepen. En onder invloed van ander eten had ik binnen een week een totaal ander kind. Hm. En uh, toen hadden we eigenlijk thuis een hele simpele vraag: zou dit ook gelden voor de dieren? Want ja, daar hadden we ook de nodige problemen mee. Maar niet de, de antwoorden. Ja. En we hebben ons daarin verdiept. En we hebben op een zekere dag hebben we een bordje op de sigarenwinkel gehangen. We gaan dicht en over twee weken weer open. Maar dan als dierenwinkel. Okay. We hebben alles weg laten halen. En we zijn in de branche gerold. Hm. En bleek dat ook zo met die dieren ja. ook met allergieën ja. en zo? Ja, vertel. Wat leuk. Ja, dat bleek, dat bleek absoluut zo te zijn. Ja. Er is... Uh, in het uh, opvoedingsgebied in deze branche is echt ontzettend veel te halen. En sinds we uh, met compleet voer aan de gang zijn, de, de brokken die de honden en de katten krijgen, en dat doen we nog maar 30 jaar, uh, gaat het iedere dag slechter. Hm. Dus daar waar uh, de markt en de commercie uh, ons doet geloven dat het hm. beter gaat, uh, gaat het iedere dag slechter. We zijn in 30 jaar tijd zijn we bij honden van 0 naar 42 procent kanker gegaan. Zo. En het enige wat we veranderd hebben 30 jaar geleden, is het voedingspatroon. En daarvoor aten al onder die aten gewoon met de pot mee. Ja, die aarde gewoon verbaasd aard al dan. Ja. En sinds 30 jaar zijn de Nederlanders vooral of uh, internationaal Europees begonnen. Nou, het zal wel Europees en internationaal zijn, maar uh, het is niet in alle landen aanwezig. Oh, okay. ja. Nee, het is niet in alle landen. Puur iets uh, Nederlands. Het is, uh, ja, het is, het is iets heel Nederlands. Wat er natuurlijk 30 jaar geleden gebeurd is. Dat is dat uh, daar waar de hond eerst op het erf leefde. En, en buiten zijn ja. kostje bij elkaar scharrelde. Uh, en gewoon de leftovers kreeg. Ik bedoel, waar komt het woord doggyback vandaan? Ja. He, alle leftovers gingen mee voor de hond. Uh, gingen, de vrouwen gingen werken. De hond mocht binnenkomen wonen. Ja. En uh, dus was er behoefte aan een uh, makkelijker product. Ja. Nou, en daarmee zijn de brokken op de markt gekomen. Hoe komt het dat die brokken dan zo slecht waren? Jij weet waarschijnlijk precies wat erin zit. Nou, we wisten wel maar oh, wat erin dat... zit. Maar uh, het, uh, het trieste in de, in de handel dat is dat je, als je een uh, goedgekeurde brok wil maken in Nederland, of in Europa is dat eigenlijk, uh, hoef je maar aan een paar richtlijnen te voldoen. Je moet namelijk uh, aan uh, percentages voldoen. Dus dat betekent dat je een bepaald percentage vet hebt, een bepaald percentage eiwit hebt. Uh, een, aantal, ...een percentage koolhydraten... ...dan mag je een brok maken. Mm. Nou, vetten, daar kun je gewoon goedgekeurde vetten voor gebruiken... ...die ook voor menselijke consumptie geschikt zijn. Maar je kunt ook de vetten halen uit de uit, uh, snackpark die weggaan... ...of nog erger de vetten uit de garages die afgevoerd worden. Nou, daar kun je een brok van maken vervolgens. Mm. Dan uh, als je dat product hebt... Dan moet je dat product uh, gedurende een half jaar testen op vier honden. Of ze niet doodgaan. En als die vier honden niet doodgaan, dan heb je een goed goedgekeurd product. Oh, nou, Oeh, een idee ja. En op het moment dus dat je dat dus doet met uh, vier honden die gewoon uh, een jaar of vijf, zes zijn. In de kracht van hun leven zijn. Hm. Uh, geen droogvoer hebben gegeten, maar rauw hebben gegeten. En dus op hun allersterkst zijn. Ja, die overleven een half jaar wel. Hm. En dan mag je op de markt komen. Ja. en het is in de brokkenhandel is het zo en het is voor de consument natuurlijk heel moeilijk om daar uh, boodschappen in te doen er zijn in Nederland momenteel 396 merken oh. en helemaal rechts daar staan merken die zeggen joh, al moet ik er geld bijleggen maar ik zal en ik moet het allerbeste product maken voor dat dier uh, en helemaal links staan fabrikanten die zeggen nou ja als je er maar niet dood van gaat hm. nou en ga daar als consument maar je boodschappen tussen doen dus de Holdenbroek is eigenlijk big business in Nederland. Big business, ja. Als je ja, dat zo hoort. Wereldwijd. wereldwijd. Oh, we ja. In Nederland hebben we de meeste huisdieren uh, per inwoner van de hele wereld. Ja. Dus daar gaat heel veel geld in om. Mm. En bijzonder is ook als je zo kijkt uh, hoe het geld verdeeld is. Van de 396 merken heeft de nummer 1, 2, 3 en 4. Die hebben met z'n vier 90% van de markt in, handel, mm. in handen. En de 392 die overblijven, die moeten die 10% die overblijven, ja. die moeten ze verdelen. Ja. Nou, de nummer 1 in Nederland, dat is Rooie Canin. Dat is van Wiskas, Pelle Kipal, Mars Chocolatjes, dat is een multinational. De nummer 2, dat is uh, Yuganuba, dat is van Procter Gamble, luiers, zeepjes. Ja. De nummer 3, dat is Proplan, dat is van Nestlé, Benevol, Bonzo, noem ze allemaal maar op. Uh, en de nummer 4 is Hils, dat is het merk wat bij de ligt, met van Palmolive, shampoo. Mm. Nou, op het moment is dat je de nummer 1, 2, 3 of 4 belt omdat je een vraag hebt, dan krijg je een uh, telefoniste mm. en een folder en een verwijzing naar de website. Op het moment dat je de nummer 5 tot en met 396 belt, krijg je degene aan de telefoon die het eten maakt. In één keer bij het eindstation. Ja, dat is nou, wel apart. Zo zit dus die markt, Zo scheef zit de markt in elkaar. Mm. Wat voor brokken vind jij nou het beste? Okay, wij hebben een. Uh... <laughs> Heb je een bepaald idee. <laughs> ja, wij hebben een hele grote voorkeur voor uh, gepestvoer. Dat geven we ook aan op onze website. En uh, de markt uh, is uh, geëxpandeerd voer. Het grote voordeel van expanderen is dat het voor de leverancier, voor de producent. Wat betekent dat geëxpandeerd? Geëxpandeerd betekent dat het onder verhitting van 130 graden uh, gebakken wordt. Oké. Okay. Maar het hele product aan zich. Dat betekent dat je dus alle ingrediënten kunt verstoppen achter een geurstofje. Een duur geurstofje, waardoor iedere hond het eet. Uh, maar als je tot 130 graden verhit, gebeuren er drie dingen. Ten eerste ben je vitamines voor het grootste deel kwijt. Boven 100 graden stroei je vetten dicht. En die moeten wel je lichaam natuurlijk uh, verzorgen. En boven 100 graden gebeurt iets heel belangrijks. Al je grondstoffen gaan verbinding aan en ze vervormen. Het worden hele andere producten als dat er feitelijk in zijn gegaan. Nou, op het moment dat je een brok pers, zo werd vroeger alles voer gemaakt, geitenvoer, hondenvoer, paardenvoer, konijnenvoer en biks. Dan leg je alle grondstoffen op een rijtje en onder vind ik van 70 graden, druk je ze gewoon tegen elkaar aan. Dus alles behoudt zijn oorspronkelijke vorm en zijn oorspronkelijke waarde. Mm. En een geperste brok valt ook in de maag als poeier uit elkaar binnen 10 minuten. Terwijl een gebakken brok, een geëxpandeerde brok, doet er 14 tot 18 uur over eer die uit elkaar valt. Ja. Dus dat betekent ook dat de hond dus altijd honger heeft de zin heeft om te eten. Want hij heeft namelijk totaal niet door dat hij gegeten heeft. Want het lichaam, het drijft in de maag en er, wordt helemaal, er gebeurt helemaal niks. Ja. Een gepestvoer valt meteen los, ligt op de bodem van de maag. Net als een zware bruine boterham. Dus de hond voelt ook dat hij gegeten heeft. En honden die moeten werken, dus uh, politiehonden, uh, dat soort honden, uh, die eten allemaal geperst voer. Mm. En jij uh, hebt daar ook een taak in misschien, uh, om de hondenbezitters uh, daar iets over te vertellen? Ja, nou ja, ja absoluut. Mm. Ja, ja, dat, de de drijf in de winkel is, uh, en dat is altijd mijn drijf geweest, is uh, om het beter te laten gaan met het dier. ja. En, en gelukkig voor ons volgt uh, het geld daarna vanzelf. Mm. Maar het geld is niet de drijfveer. Mm. Het drijfveer is het dier. We hebben natuurlijk in Zandvoort ontzettend veel toeristen. En um, Mijn vrouw stond er in het begin wel eens bij voor dat we de tweede winkel hadden in de Haltestraat. Stond ze wel eens mee te luisteren. en Toen zei ze ook, ze, waar haal je de energie vandaan om tegen iemand uit Venlo anderhalf uur over voer te gaan praten. Ze zei, je gaat die mensen nooit meer terugzien. Nee, ik zeg, maar ik krijg misschien wel een telefoontje. En ik heb laatst kreeg ik ook nog weer een telefoontje van mensen uit België. Ja, die waren en, op vakantie uh, geweest in Zandvoort. In die hebben uh, voer meegenomen ook, een klein beetje om te proberen. Ze zijn het thuis uit gaan, gaan proberen en ze waren echt dol enthousiast. Was er een verandering bij, bij de hond? Of uh, wat, wat dus was er de constatering? Er gaat een... Uh, er gaat een, een totale verandering gaat er bij de hond uh, plaatsvinden oh, ja. en omdat de, wat het vervelende is dat is dat bijna alle mensen geven natuurlijk het voer van die marktleiders mm. dus dat betekent dat het referentiekader voor iedereen dat is een ander hond die hetzelfde eten eet mm. dus als iemand op straat komt en zegt Joh, mijn hond heeft altijd jeuk, dan zegt iemand anders dat hebt die van mij ook, dat hoort dus kennelijk, ja. nou dat hoort natuurlijk helemaal niet mm. Dus, en daarnaast is het zo dus uh, los van de twee uh, droogvoeders um, zijn wij een heel groot voorstander van rauw vlees hm. en rauw vlees is de markt uitgepraat want het moest makkelijker en rauw vlees moet je natuurlijk in een vriezer bewaren en je moet het ontdooien. dus het is bewerkelijk, het ligt niet kant te klaar op je te wachten maar brokken zowel geperst als geëxpandeerd hebben één ding gemeen, ze zijn steriel en je kunt helemaal niet leven op steriel eten dat is onmogelijk je hebt namelijk een darmflora nodig om je brok aan te sturen. En de enige manier om een darmflora te creëren is door um, goede bacteriën te eten. En dat zit in rauw vlees. En dat zit in rauw vlees. Oh. Met rauw vlees ja. creëer je vervolgens een complete darmflora. En met een complete darmflora kun je alles aansturen wat je wilt. Dat doen wij namelijk ook. Ja. Wij zijn ook alleseters. Dus dat is een hele verandering voor de honden van Zandvoort sinds jij er bent, als ik het goed begrijp. Dat zou kunnen, tenminste toch? Dat we nu meer gezonde honden in zandvoort hebben. Nou, dat, dat, uh, ja, dat klinkt misschien raar uit mijn mond natuurlijk. Maar, dat houden we dan. Maar, maar ik weet het zeker dat het ja, zo is. Okay. Gezien ja. de reacties van de mensen. Ja. En ik heb als voorbeeld, dat is wel een leuk voorbeeld. Ik was er heel erg blij mee. Ik had toen ik net mijn winkel op de Engelbertstraat begon, uh, een klant. En die kwam mij vertellen dat ze er hond in ging laten slapen. Zelf verdrietig. Nieuwe klant. Ik was, ja, iedereen was nieuw, want ik was er net... Ja. En uh, die mevrouw die wilde heel graag iets lekkers hebben voor de hond. Mm. Voor de laatste week. En ik heb die mevrouw uh, rauw vlees meegegeven voor de hond. Ja. Voor de laatste week. En dat heeft ze nog vijf jaar lang bij me gekocht. Want ze heeft de afspraak om in te slapen heeft ze afgezegd. En de ja, hond heeft nog vijf, jaar, vijf ja. jaar doorgeleefd. Maar dat is natuurlijk wel een heel triest. Ja, apart. Hij had misschien maagklachten of darmklachten. Ja, darmklachten. Ja. Ja. Nou ja, als je als je. Het, eigenlijk is het heel simpel natuurlijk, maar op het moment is dus dat jij, eh, ook als, dat je, als je mens bent, op het moment dat jij iedere dag exact hetzelfde eet, wat die fabrikant natuurlijk heel graag wil, zijn merk, dan maakt dat lichaam alleen maar enzymen voor dat eten. Ik bedoel, word maar vegetariër morgen en ga van ja lekker een biefstukje met me eten. Je gaat over je nek. Terwijl. Ik dan naar je kijk, hè? je bent een mens. Mensen kunnen toch vlees verteren? Jij even niet, want je was ermee gestopt. Ja, dat ben je dan ontwend. En dat, dat geldt ook voor de honden. En dat geldt dus ook voor de honden. Aha. En op het moment is dat die hond dus uh, alleen een enzym aanmaak heeft voor die ene brok. En dan hm. krijgt hij een keer iets anders binnen. Dan zegt het lichaam, help, En hoe breek ik ja. dit nou af? Hm. Nou, dat komt vervolgens naar buiten door je grootste uitscheidingsorgaan. Dat is je huid. Hm. En je jeuk. Ja, en dat hebben die honden dan weer. Nou, er is nog heel wat te uh, bekijken en te bespreken bij jou bij de winkel Voor mensen die, uh, wiens honden ziek zijn misschien. En dat is wel uh, belangrijk, hè? Want er zijn wel heel veel hondenbezitters. Hoeveel honden schat jij dat er in Zandvoort zijn? Jij ziet er nogal wat misschien? Ja, ik, ik zie er nog wel wat. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb dat in 2007 heb ik, heb ik het uitgerekend. Ja, vanwege Want, de markt misschien. Ja, daar ja. zijn natuurlijk cijfers voor. Maar we hebben er momenteel 1,9 miljoen. In Nederland. Oké, okay, ja. En de markt in Zandvoort is natuurlijk een hele rare markt, want we hebben natuurlijk hier, geloof ik, 19.000 inwoners. Maar we hebben nog tussen de 3 en de 4 miljoen toeristen. Oh, dat, ja. En als natuurlijk eh, bijna één op de twee eh, mensen eh, een huisdier heeft, een kat of een hond. Hm. Nou ja, goed, of ze hebben een bij hun en ze kunnen ter plekke iets kopen. Of ze hebben hem thuis gelaten en kunnen een schuldgevoel afkopen door ja. het mee te nemen hier vandaan. Ja, dat dus, dus zijn er de, nog heel wat. Al. Ja, dus de doelgroep ja, maar... is veel breder als Zandvoort. Ja, je zegt ook al met die toeristen gaat ook wel eens wat mee natuurlijk. Ja. Plus. Maar dat is, uh, ja, ik denk dat er uh, gemiddeld in Zandvoort wel veel meer honden zijn dan in andere dorpen. Want dit is nog een dorp. Ja, dat is zeker een dorp. En een, <laughs> een dorp leuk. bij de zee. En een heel leuk dorp. Dus ik denk, ja, vanwege het strand en de duinen en het asiel natuurlijk, er zit oh. ook nog heel veel honden, denk ik. Ja. En die nemen misschien ook wel weer voeding af en zo. En uh, ja, je hebt natuurlijk nog veel meer dan alleen uh, hondenvoeding. Vertel eens iets uh, anders, van bijvoorbeeld uh, andere dieren, heb je daar ook iets voor? Ja, we hebben ja, uiteraard het is een, een gewone dierenwinkel wat er gaat, mm. dus we hebben alles. Uh, ook voor de knaagdieren, de vogels, de kippen, de geiten, we hebben alles. En als we het niet hebben kunnen mm. we het bestellen, ja. want er is natuurlijk veel meer te koop als dat er op de plank uh, te zetten is. Mm. Ik las laatst ook iets van krabpalen voor katten. Ja, we hebben krabpalen hebben we, um, we hebben in het begin in de winkel toen we open gingen op de Engelbertstraat, hebben we de grootste krabpaal neergezet die er bestaat. Ja, zelf uitgevonden? Of bestaat nee, zoiets, wel uit nee het, zoiets bestaat wel, ja, okay, gewoon, maar ja. wel 400 kilo. Oh, hallo. Ja, en uiteindelijk is die ook gewoon verkocht. Mensen gingen voor ja. de winkel echt in de slip om te kijken, want dat was groter dan een okay, volledig etelage raam. ja. En ik denk dat we nu in de winkel op de Engelbertstraat, want die is natuurlijk veel groter dan ja. de Haltersstraat, ik denk dat er wel 150 grappalen staan. Dus er is genoeg keuze voor de kattenliefhebbers. En uh, je hebt ook andere, ja, andere materiaal voor andere dieren. Wat zag ik zo'n... Uh... Zo'n radertje voor zo'n... Uh, ja, wat hamster. is dat? Een hamstertje? Ja. Dat zijn ook weer nieuwe... Dan, vroeger had je alleen die zo liepen... Maar nu lopen ze er zo uh, andere vormen... Horizontaal, geloof ik, Ja, hè? klopt, ja. Dus dat zijn weer allerlei nieuwe dingen. Wat is er nu helemaal uh, in? In de dierenbranche? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat... Uh, ik hou me daar niet zomaar bezig. Ik ben, uh, wat dat er gaat... Uh, ja, uit de mond van een ondernemer klinkt dat misschien heel raar... maar ik ben helemaal niet commercieel ingesteld. Mm -hmm. Ik ben toevallig ondernemer geworden. Ja. En uh, omdat... Ja, van het een is gewoon het ander ge gekomen. Maar ik ben niet... Uh, nee, ik hou me niet met trends bezig en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat ik ben ook helemaal geen voorstander van dieren aankleden... jasjes en al dat soort dingen. Ik geloof er niet in. Het bestaat. En ik weet dat het bestaat. Maar, um, weet je... Ja, op zijn Amsterdam gezegd... ...ik kan met min 20 in mijn blote kont naar buiten mm. gaan... ...maar moet wel blijven rennen. Mm. Maar, maar ja, heb, die, die arme ik, kleine naakthondjes... ...die hebben toch wel een jasje nodig? Die arme kleine naakthondjes... ...die hebben een jasje nodig... ...als het baasje tijdens het uitlaten... ...stil gaat staan en gaat kletsen met de buurvrouw. Maar zolang jij rent... Eh, ...krijg jij het niet koud. En al die bibberende hondjes... ...en een heleboel mensen die denken dat een hondje wat bibbert... ...dat het per definitie het koud heeft... Maar bibberen is juist een functie die uitgevonden is om koud te voorkomen. Ja. Want als je heel snel gaat bewegen, dan krijg je het warm. Dus het is precies andersom. Ja. Maar je moet wel blijven lopen. Ja, dus jij zou dat als niet aanraden. Nou, zie ik ook wel eens uh, fietsende baasjes. en uh, daar rent zo'n hond dan achteraan. Ja. Wat vind jij daar nou van? Ik vind het perfect dat zo'n hond er achteraan rent. Maar het moet niet aan een lijn zitten. Ja, nee, maar dat hoort dan waarschijnlijk of ja. zo. Maar dat kan niet Weet je, ik heb vroeger mijn hond ook ik heb, uh, We hebben nu een keeshond, die waar het asiel gaat laatst Hondje van negen, heel lief hondje En ik heb zelf heb ik ook al een, een Maltese, een Bouvier en een Rotware gehad En ik ging, ben met alle honden wezen fietsen Maar los Ik ja. fietste en ja. zij renden Want op het moment dat zo'n hond zijn ontlasting moet doen En ik heb dat niet door Dan hebben we toch een probleem Plus dat het uh, niet de bedoeling is dat ik het, uh, het tempo bepaal voor het dier Zo werkt dat gewoon niet dat is lekker makkelijk vanaf je fiets. Dat viel me wel eens op. Toen dacht ja. ik van nou ja, is dat nou wel verstandig? Nee, maar, dat is ja, Sommige mensen kunnen misschien ook niet meer zo goed lopen... ...als ze zelf wat ouder worden en dat hondje is wat jonger of zo. Die combinatie. Ja, klopt. Alleen, kijk, hoe heet het hele verhaal, het uitlaten en al dat soort dingen. Kijk, het uitlaten van een hond is natuurlijk niks anders dan het nabootsen van de jacht. Je gaat met je hond wandelen en na de jacht krijgt die hond wat te eten. Maar wij maken van een hond natuurlijk een heel sociaal gebeuren. En we gaan boodschappen doen, en winkelen met hem. Alleen, die hond begrijpt daar niks van. Want die hond gaat met jou naar buiten. En op het moment dat hij buiten staat, denkt die hond... en nou gaat het om mij. Alle tijd en aandacht is nu voor mij. En wat gebeurt er vervolgens? Die baas gaat naar links, die gaat een winkel in... dan moet hij buiten wachten, waar hij niks van begrijpt. Onderweg gaan we hem nog even kletsen. Daar begrijpt die hele hond niks van. Dus maar... Ja. Dat is het sociale systeem waar we in zitten. Ja, de hond denkt iets anders dan de baas. Dat is het ja. weer een ander verwachtingspatroon. Ja. Oké. Okay. Nou, eigenlijk andersom. <laughs> het is duidelijk. Van Henny En ik spreek vandaag met Hans Zendt van de dierenwinkel. Uh, je had ook op een gegeven moment een tweede winkel gestart. Op de Haltestraat. Ja. Waarom heb je die tweede winkel gestart? Vertel. Nou, eigenlijk om dezelfde reden als ik de eerste winkel heb gestart. Ja. Dat, uh, dat heet Impuls, heet dat. Oh, je hebt wel Impuls, ja, hè? Ja, dat heet Impuls, ja. Ik heb, uh, ik heb al eerder dierenwinkels gehad. En ik was in uh, 2007... ...was ik bij een vriend van mij die een dierenwinkel heeft in Zandpoort... Mm. ...was ik aan het helpen aan het herinrichten. Nou, toen kwam gewoon de vraag van... ...terwijl ik bezig was van... Ah, kriebelt het daar ja. niet weer, wil je ja. niet weer een winkel? Ik zat voor... ...op dat moment zat ik voor een voedingsfabrikant langs de weg. En eh, ik zeg... ...nou, ik zeg, ik weet het niet, in is Zandvoort. En, nou, zegt hij bij ons uit de straat... ...zit een ruitensportwinkel. ...en die gaat naar Zandvoort verhuizen. Ja. Oh, ja. Dus toen hoorde ik waar die kwam te zitten... ...toen ben ik gaan kijken en toen zag ik dat pand... Ik denk, nou dat is een mooi pand. En ik heb het eigenlijk uh, dezelfde dag gehuurd. En ook uh, de volgende ochtend mijn baas gebeld. En uh, gezegd, uh, ik, ik kom niet meer. En ja. dan begin je in een winkel. En dat hebben we vijf jaar gedaan. En toen kwam, op een gegeven moment kwam Bart bij ons binnen van Esprimode. En uh, die zegt, joh dat pand tegenover mij, dat is van mij. Uh, waar vroeger confetti gezeten heeft. Uh. En dat komt uh, in september vrij. Is dat niks voor jou? Nou ja goed, en dan loop je door het centrum mee en dan zie je al die mensen lopen. En dan denk je, goh, dit zijn hele andere mensen dan die bij mij uh, boven lopen in de Engelbertstraat. Die wil ik ook wel. Hm. En mijn vrouw wilde heel erg graag weg bij Centerparks, daar werkte ze dus al 22 jaar op kantoor. Ja. En die had een paar keer bij mij in de winkel ingevallen en die had gezegd, wauw, dat is leuk, een winkel. Nou, zo doen we ja. Dus toen was het eigenlijk heel simpel. Dus ik kwam thuis en zei: joh, ze wil je nog steeds graag in de winkel'. Ja, zei ze. Ik zei: 'Nou, ik zeg dan huren we er een winkel bij'. Ik zeg en dan kan jij deze winkel gaan doen en dan ga ik uh, naar het nieuwe pand uh, in de Halterstraat. Ja, dat, uh, en ja, zo geschiedenis. Ja, want ik dacht misschien is het ook voor het assortiment. Hè, dat het bij de ene winkel dit staat en de andere winkel dat. Maar het is gewoon overal hetzelfde. Nee, wat je, uh, de, de opzet was niet voor het assortiment. Nee. Maar in praktijk is het wel zo. Mm. Dat allebei de winkels een volledig eigen assortiment voeren. Oh, ja. We hebben een aantal uh, voeders waar we alleen recht voor hebben. Mm. Die hebben we in allebei de winkels liggen. Zodat als een van de winkels door omstandigheden dicht is. Dat de klanten wel naar de andere winkel terecht kunnen. Hm. En voor de rest kopen we allebei uh, naar eigen inzicht in. We hebben ook eigen leveranciers. En mijn vrouw staat in de andere winkel. En die koopt dus met een vrouwenoog en met een vrouwenhand in. Oh. En ik koop met een mannenoog in. Hm. Zij koopt hele leuke, sierlijke ja. loopsheidbroekjes voor de hond. En ja. ik koop simpele broekjes van het moet een broek zijn. Punt. Dus jullie hebben allebei je eigen invloed in de winkel. Ja. Dat is voor de klant natuurlijk ook goed om te weten. En ja, ik wilde nog wel eens weten van wat is het eigenlijk het verschil tussen de, het hond en de katvoeding? Uh, nou, dat is vrij simpel uh, uit te leggen. Uh, waar mensen wel helaas heel vaak aan voorbij gaan. Dat is dat een hond stamt af van een wolf. Is genetisch 100% een wolf. En de wolf is bij ons gekomen omdat hij onze vuilnisbak leeg at. En daarmee is dus een hond een alles eten. En mag hij gewoon eten wat wij eten. Uh, en de kat stamt af van een leeuw. En daar gaan heel veel mensen helaas aan voorbij. En uh, leeuwen kunnen geen melk verteren. En leeuwen kunnen niet van vis leven. Leeuwen vangen ook geen vissen. En een heel veel mensen denken onder invloed van de cartoons. Uh, dat een kat en een vis bij elkaar horen. En wat ik in de winkel al heel vaak zeg tegen de mensen. Ik zeg, zet nou eens bij een vijver waar vissen in zitten. Aan de ene kant een kat en aan de andere kant een reiger. En ga dan kijken wat er gebeurt. Dus die reiger die pakt een vis, die slikt hem in één keer door. Die bedenkt zich geen seconde. Ik zeg, die kat die slaat de vis eruit ik zeg die gaat ermee spelen en terwijl hij ermee speelt omdat het beweegt wordt zijn systeem getriggerd en omdat zijn systeem getriggerd wordt denkt hij ik ga kijken of ik dat ook kan eten maar een kat kan niet leven van vis als een kat uitsluitend vis zou krijgen gaat hij dood dus ja, dat is apart. Dat is dus geen... Ik denk dat veel zandvoerders dat misschien wel niet weten. Nee, heel veel mensen niet. Hè. Wat ik altijd in de winkel zeg ik, zeg, ik hoor heel vaak mensen... Ja, maar mijn kat vindt het wel lekker vis. En dan zeg ik altijd gewoon heel simpel. Ja, mijn dochter vindt gebak ook lekker. Ze zeg, maar ik breng het er niet meer groot. Dat is toch wel even een verschilletje tussen ja. lekker okay. en, en goed. Ja, dat moeten we natuurlijk wel weten als honden- en katbezitters. Dat je ook verschillende voedingen hebt. En... Uh... Waarom heb je eigenlijk geen dieren in de winkel? Nou, daar heb ik, ook daar heb ik eigenlijk een hele simpele uh, verklaring voor. En uh, dat is een hele trieste verklaring. Maar ik heb een winkel. En uh, in welke winkel je ook werkt, of dat nou in de audio is, in de kleding is, mm -hmm. of wat je ook kunt bedenken. Je verkoopt niet alles. Mm. En alles wat je niet verkoopt in een winkel, dat kun je in een uitverkoop doen. En na de uitverkoop is er nog maar één optie. Weggooien. ...en als ik dit tegen de mensen in de winkel vertel... ...zie ik ze al heel langzaam van kleur vertrekken. Ik zeg maar, wat ik zeg is dus wel waar. Je verkoopt niet alles... ...en alles wat niet verkocht wordt... ...wordt weggegooid. Hm. Dus de diertjes in de winkel... ...die niet verkocht worden, worden gewoon afgemaakt. Want de consument... ...wil gewoon een jong konijntje. En niet een konijn van een half jaar... ...of een jaar oud. En het is ook een hele rare... Uh, ...actie van een winkelier... ...om dieren überhaupt te hebben, want een winkel is namelijk een commerciële instelling. En de bedoeling van een winkel is dat je winst maakt. En op het moment dat je een dier neerzet in een winkel, wat heel veel ruimte inneemt... ...en ook nog dagelijks verzorgd moet worden, dus iedere dag geld kost, is dat eigenlijk al heel tegenstrijdig. Mm -hmm. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, en ik, ik, daar zijn we wel over aan het denken in mijn vorige winkel... Uh, daar had ik van huis had ik een, uh, een kaafje en een konijn meegenomen die hadden we in een grote kooi in de winkel op wieltjes en uh, dat waren de huisdieren van de winkel, dus die waren niet te koop en de kinderen hadden op tourbeurt had ik een lijst gemaakt uh, ...waren ze een week de, baasje, uh, de baasjes van het oh, dier. Oh ja, mochten ze verzorgen. En dan kwamen ze woensdag uit school, dan mochten ze omdat hij op wielen stond... ...konden ze hem naar achteren rijden, het magazijn in... ...dan mochten ze hem schoonmaken, konden ze troep maken wat ze wilden... ...mochten ze hem terugzetten in de winkel... ...mochten ze uit de winkel wat lekkers kiezen voor de diertjes... ...en dat dan geven. Dan was hij een week van een uh, Pietje, jantje. Mm. En zo hadden we dat dan ja. in de winkel gedaan... ...want dieren hebben namelijk in de winkel eigenlijk maar één functie... ...een kijkfunctie. Maar geen verkoopfunctie. Daar, daar, daar zit helemaal geen snelheid in. Niks. En wat doe je met een diertje wat ziek wordt? Ja. Maar waar halen dan de kinderen die nou heel graag zo'n konijntje voor hun verjaardag willen. Of een cavia of ja, iets anders. Waar moeten die dan die diertjes vandaan halen? Ja, dat, eh, dan kom je bij mijn ultieme droom terecht. Want als we namelijk met de 1400 dierenwinkels die we hebben in Nederland momenteel nog. Eh, met z'n allen ervoor zouden kiezen om geen dieren te verkopen. ...dan ontstaat er in het midden van het land... ...ruimte voor een dierenwinkel... ...de ultieme, met alleen maar dieren. Mm. En dan heb je een hele hoge omloopsnelheid... ...dan kun je het verantwoord gaan fokken en kweken... ...dan zou je er een dierarts aan kunnen koppelen... ...die de inentingen, alles verzorgt... ...als heel Nederland naar één plek komt... ...om je dier te kopen. En als mensen... want ...dat is, dat is ook weer zoiets heel raars... ...als mensen bereid zijn om voor een hond... ...die tussen de tien en de 15 jaar meegaat... ...zo ja. oud wordt een hond gemiddeld in Nederland... Helemaal naar welk, welke plek dan ook toe te rijden. We halen met Venlo of wat dan ja. ook, een fokker. En ik zeg: Ik heb twee konijnen gehad. Die allebei 13 zijn geworden. Maar dan mag je dan toch ook wel een stukje voor rijden? Hm. Waarom moet ik dat om de hoek kopen? Daar heb ik 13 jaar plezier van gehad? Ik heb twee pakieten gehad die 14 zijn geworden. Daar wil ik heus wel een stukje voor rijden. Ja, dus dan kies je meer voor kwaliteit misschien. Waar er meer van die beestjes. van hun soort bij elkaar worden gekweekt of iets. Ja. Oh ja. ja, dat is ook natuurlijk nog het weer zijn, een idee. Ik ben onlangs ben ik in, in Maarsen geweest bij een, uh, een hamsterie, een hamsterkwekerij. En uh, als je dus nu naar de dierenwinkel loopt en je vraagt hoe oud wordt een hamster? Dan krijg je nou tussen de anderhalf en de tweeënhalf, dan stopt het. Hm. Hamsters worden zeven. Dat is de normale leeftijd. Dat is de normale leeftijd. Maar ah, dat durft ja, geen dierenwinkel echt? meer te zeggen. Want dierenwinkels moeten ja. tegenwoordig garantie geven op dieren. Oh, jee, ja. En als het dier dus niet uh, de aangegeven uh, leeftijd haalt... Maar dan dan, moet je dan ja, heb je dus een probleem. Mm. Oké, okay, nou dan hebben we weer wat geleerd. Uh, ja, verkoop je nu bijvoorbeeld ook allerlei dingen via internet? Of uh, juist niet? Hoe zie jij dat zelf? Nee, uh, juist niet. Ik, uh, we hebben het geprobeerd... De, op de, met een website mm. maar de ellende van een webshop je bent nooit de goedkoopste mm. dat gaat hem niet worden we hebben op een gegeven moment zelfs producten tegen inkoopprijs aangeboden dus dan hebben de mensen in ieder geval over de vloer maar ik was nog niet de goedkoopste mm. en uh, ik ben geen winkel dus we hebben dat acht maanden gedaan en toen hebben we het stopgezet, want ik was helemaal van mijn geloof afgestapt want ik ben namelijk geen winkelier geworden mm. um, hoe heet het om de goedkoopste te zijn Nee. Ik ben winkelier geworden met mijn eerste instelling. Ik wou de beste zijn. Hm. Ik wou het allerbeste voor het dier. Dat vind ik leuk om te doen. En ik vind het leuk als mensen in de deur komen staan... met die duim omhoog van... joh, het gaat hartstikke goed nu weer met mijn beestje. Dat ja. vind ik leuk. Hm -hmm. daar, daar draai ik op. En, maar hoe zit dat met de commercie in stand voor? Denk je dat uh, ja, de winkels wel kunnen blijven functioneren... omdat heel veel mensen toch via internet schijnen te kopen... Ja, steeds meer mensen kopen via het internet. Ik zit natuurlijk in de straat naast de Primera. Ik zie wel steeds meer mensen zuchtend pakjes terugbrengen. Want het gemak van achter je laptop kopen, dat wordt natuurlijk teniet gedaan als je het pakje vervolgens zes keer moet gaan ruilen. Ja, dat is lastig. Je moet natuurlijk naar het postkantoor je moet, terug. Ja, je moet naar het postkantoor. Je moet het ruilen. Dat past vaak niet. Nou, de volgende stap wordt dat uh, de webshops natuurlijk gewoon geld gaan vragen voor het heen en weer sturen. Want als jij natuurlijk iets bestelt en het bevalt niet die je stuurt er terug, die begrijp ik wel. Maar als jij natuurlijk een jurk bestelt in maat 40 en je zegt nou doe meteen 38, 42 en 44 er ook bij. Mm -hmm. Dan weet ik zeker dat ik goed zit. Dan weet de Weekamp aan de andere kant ook zeker dat hij er drie terugkrijgt. Ja. En iemand moet het gaan betalen. Mm -hmm. En een goede webshop, uh, weet je we hebben ook een tijd gehad dat iedereen een webshopje begon. Maar tegenwoordig is het ook zo dat als ik achter die laptops ga zitten en ik kom op een website en ik moet meer dan drie keer klikken, dan ben ik al weg. Want dat wil, mensen willen ook in drie keer bij het einddoel zijn. Dus die ja. webshops moeten steeds professioneler worden. En dat kost geld. Dus dat wordt, een, dat wordt nog wel een serieuze strijd tussen de stenenwinkel en, uh, en de webwinkels. Ja, we zien het gebeuren. Ik ben benieuwd hoe het zich allemaal ontwikkelt. Ik heb altijd aan het eind van het programma nog de shout-out. En dat zegt van ja, waarom zouden we bij jou in de winkel onze dierenspullen kopen? Nou, omdat ik, ik, ik denk ten eerste dat je bij ons heel prettig geholpen wordt. We hebben heel veel tijd voor de klanten. We hebben heel veel ruimte in de winkel, letterlijk en figuurlijk. Ehm... Um, en ik denk dat er een hele grote kans is dat er uh, na afloop van een goed gesprek... dat het echt veel beter gaat met je dier onder invloed van veel beter eten. Mm. Want het kan echt in heel veel gevallen veel beter. En niet duurder. Ja. Ik denk dat dat ook wel belangrijk ja, is. is. In, de meest, ja, in de meeste gevallen zelfs wel ja. twee tot drie keer goedkoper. Mm. Mm. Dus ik denk, volgens mij hebben we het dan over win-win ja, de win-win situatie. Dat ja. geldt ook voor de dierenbezitter en de honden en de katten. En hoe zie je jezelf over vijf jaar? Nog een zaak erbij? Of op een andere plek? Of juist uh, iets anders? Nou, ik, ik weet eigenlijk maar één ding zeker. Dat is dat ik over vijf jaar nog zeker weet in Zandvoort woon. Want hier vind ik het echt... Uh, dit is echt geweldig. Ik hoop dat de mensen met mij... Beseffen Hoe verschrikkelijk rijk je bent als je mm. woont in een plaats die bij 4 miljoen mensen op het verlanglijstje staat ieder jaar. Ja. Ik bedoel, er zijn niet zoveel plekken waar iedereen graag naartoe mm. wil. Ja. Even een half uurtje naar het strand. Ja. Alles zeven dagen per week open. Alles op loop- of op fietsafstand. Ja. En ik denk dat we dat wel met z'n allen moeten koesteren. Mm. En uh, ik zou echt iedereen willen vragen om alsjeblieft de lokaal boodschappen te doen. Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor het behoud van Zandvoort. Doe je dat zelf ook? Ja. Met alles? Dat is een gewetensvraag, maar ik denk, uh, ik denk dat ik wel kan zeggen ja met alles. Mm -hmm. ja. ja, wel met alles. Behalve daar waar uh, we in Zandvoort niet in voorzien zijn. Mm -hmm. Dan houdt het op natuurlijk. Ja, ja. hier ook weer niet alles. <laughs> nee, we, we hebben niet alles en we hebben uh, steeds minder. Ik bedoel, mm -hmm. we zijn natuurlijk nu ook onze platenzaak kwijt om het wat te noemen. Maar ik kocht daar dus wel mijn muziek. Ja, ja dat hoor ik ook van meerdere mensen. Dus het is goed om onze eigen bedrijven te koesteren in het centrum, bedoel je, hè? Dat is heel belangrijk. Ja. ja, heel belangrijk. Nou, hartelijk dank voor dit interview en veel succes met je dierenzaken. Nou, dankjewel. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, live with you. There's a way, there's a way, everybody say. Each and every little thing But what does it bring If I ain't got you If I ain't got you, I ain't got you baby, baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody I love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 I love you, to love somebody, love somebody the way I love you. Bless me, Lord. Bless me, Lord. You know, it's all I ever hear. No one aches. No one hurts. No one even sheds one tear. But he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs. And you just lay back and keep soaking it in. door and you turn them away as you smile and say, God bless you, be at peace and all heaven just weep, cause Jesus came to your door, you've left him out on the street. up And give yourself away. You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God's calling, and you're the one, but like Johnny alone, He's told you to speak, but you keep church just can't fight cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well fed? Jesus rose from the grave and you, you can't even Thank you.